De Malford-moorden. Een hoorspelserie in zes delen, geschreven door Rodney Wingfield. Vertaling Loes Moraal. Vandaag het vijfde deel. Zondagmorgen. Farnham, Nuttall en ik waren op weg naar Jane Driscoll. Het sneeuwde flink. Goor, vuil, smerig, rotweer. weer... Ik zie geen barst. Je rijdt verkeerd, Natel. We gaan naar mijn huis, meneer Farnum. Maar we moeten naar je vrouw Priskel. En ze heeft de nacht met de regisseur doorgebracht, meneer Farnum. Zo, dan heeft in ieder geval één van ons een prettige nacht gehad. Hè? Nee, nee, is niet wat u denkt. Ik kon nog onder deze omstandigheden toch moeilijk alleen in het huis van de vader laten. Natuurlijk niet. We hadden elk een eigen slaapkamer. En in welk waren u dan voordat jullie gingen slapen? Voor de laatste keer, inspecteur... Er is niks gebeurd. Waarom stoppen we? Omdat we er zijn. Zo. Komt u verder? <clears throat> Dit is mijn kamer. Werd, gaat u zitten, heer. Kom, ja, dank u. Och, inspecteur. Meneer Farnham. Uh, weet u al iets over mijn vader? Nee, nog steeds geen nieuws, juffrouw Driscoll. Geen nieuws is vaak goed nieuws. Ja, maar, maar als hij met dit weer buiten is... Ja, Wil iemand misschien thee of koffie? De perfecte gastheer. <laughs> Ik graag koffie. Als het niet te veel moeite is. Ja, koffie is prima. Ik zet wel even water. Oké. Okay. Nathal, uh, Nato. Ziet wel. Als we haar vader niet gauw vinden, dan uh, stort ze in. Hoeveel kans heeft hij, denkt u? Met dit weer? Geen enkele. Nou, het water staat op. Ga maar zitten. Jane. Ik doe het verder. Ja, graag. Ja, gaat u alsjeblieft even zitten, hier, de risco. U kunt ons misschien helpen. Oh. Ik, ja, ik heb begrepen dat u voor de Melfort Stichting werkt. Uh, ja, uh, ons wetenschappelijk werk wordt gefinancierd door hun Natuurfonds. Ik woon op het eiland Hesten, hmm. kilometer of tien uit de kust. Dat is een natuurreservaat, niet? Nuttel zegt dat er zeehonden op dat eiland zijn. Ja, inderdaad. Weet u, mevrouw Vandusko, het is dat Nuttel me uit de droom heeft geholpen. Maar ik wist niet beter dan dat je het leven van de zeehond alleen maar aan de Zuidpool kon bestuderen. Oh, nee hoor, nee. Uh, op de Britse eilanden hebben we een van de grootste kolonies grijze zeehonden. Ach, je hebt ze dus nog in kleuren ook. Wie doet er nog meer mee aan dat onderzoek? Uh, nou, we zijn allemaal gespecialiseerd op een ander vlak. Hm. Sandy Harris is ornitoloog, hm. uh, vogelkenner dus. Hm. En John en Mary Graham bestuderen de winterslaap van vleermuizen. Dus er zijn maar vier menselijke wezens op dat hele eiland? Nee, er is ook nog een legeronderdeel. Een legeronderdeel? Ja. De Melford Stichting huurt het eiland van het ministerie van Defensie. Ja. Ja, in de oorlog waren er permanent troepen gestationeerd. Deze zijn een maand of acht geleden gekomen. Wij merken nauwelijks dat ze er zijn. Zij blijven aan hun kant van het eiland en wij op de onze. Jullie hebben helemaal geen contact met elkaar. Oh nee, en dat uh, wordt door hen beslist ook niet aangemoedigd. Ze zijn met z'n vijven. één officier en vier manschappen. Maar wat doet die daar in Semelsnaam? Ja, daar, uh, daar doen ze heel geheimzinnig over. Het heeft uh, met weersvoorspellingen op lange termijn te maken. Dat denken wij tenminste. Want ze laten vaak weerballonnen op. Wat een eigenaardige en boeiende combinatie. <laughs> Zeehonden, soldaten, veermuizen, vogels en weerballonnen. Mag ik de foto even van u, inspecteur? Oh, een momentje. Mm -hmm. Alsjeblieft. Dank. Bekijkt u die eens, juffrouw Bresco. Hij is jammer genoeg gedeeltelijk verbrand. Is die foto bij u op het eiland genomen? Ja, zeker. Ja, daar op de achtergrond. Dat is mijn zeehondenkolonie. Hm. God, waar heeft u die vandaan? Eh, iemand heeft vrijdagavond brand gesticht in het wijkgebouw naast de kerk. Het zou kunnen dat de dader deze foto heeft verloren. Nou, dat, dat, dat denk ik niet. Ik ja. denk dat die foto gewoon ergens in het wijkgebouw heeft gelegen. De oude dominee heeft hem gemaakt. De dominee die is omgekomen bij een verkeersongeluk. Ja, ach, triest was dat. Hmm. Hij was voorzitter van het Natuurfonds van de Melfort Stichting. Eén keer per jaar komt het bestuur één dag naar het eiland. Dat is voorschrift. Ach ja. ja deze foto is vorig jaar gemaakt. De dominee heeft me nog een afdruk gestuurd. U heeft een afdruk? Ja, in mijn tas. Even kijken. Uh, hier, hier is hij. Op de onbeschadigde foto stonden vier mensen. Mevrouw Dickinson, gefingeerde zelfmoord. Thomas Crisp, ook gefingeerde zelfmoord. En twee heren. Eén van de twee kwam me vaag bekend voor... maar ik kon hem niet meteen thuisbrengen. Hier is de koffie. Zet maar neer, Nathalie. Ja. Mevrouw Dresco heeft de onbeschadigde foto... U kent deze vier mensen natuurlijk? Ja, natuurlijk. Mooi. Wie is die hier naast. Dank u wel. Wie is die hier naast mevrouw Dickinson? Uh, dat is meneer Crisp. Ja. Yes. <laughs> ik geloof niet dat ik de man naast meneer Crisp ken. Oh, dat is een vriend van mijn vader, Fred Digby. Ach. Ja, hij is zeer geïnteresseerd in zeehonden. Hij zou nog een keer terugkomen. Op het eiland? Ja, hij wilde de zeehondenbabies filmen die in november en december worden geboren. We hadden afgesproken samen terug te reizen, maar ik weet niet of dat nu nog wel door kan gaan. Hebt u, sinds u in Melfort bent, meneer Dickby nog gesproken? Nee, ik, ik heb hem gebeld, maar hij neemt niet op. Waar woont hij? In Eelsvoort. Uh, zo'n is een kilometer of zes hier vandaan. We kunnen een boodschap voor hem meenemen, als u wilt. We komen straks toch door Eelsvoort. Oh. Nou, hoe komt u daarbij? Natal, jouw geheugen wordt met een minuut slechter. Huh? Hebt u zijn adres? Ja, ik zal het even voor u opschrijven. Graag. U hebt ons nog niet verteld wie de vierde man op de foto is. Oh, ik dacht dat u dat wist. Mm -hmm. Dat is mijn vader. Haar vader? Natuurlijk. Ik had hem moeten herkennen, maar ik had hem maar één keer gezien in het ziekenhuis. Met zijn hoofd bijna helemaal in het verband. Jane gaf ons het adres van Fred Digby en gaf ons een paar foto's van zeehonden voor hem mee. Daarna stapten we op richting Eilsford. Natal, let je een beetje op. Het is hondenweer. Je hebt zo wat. Jawel, is het bestuur. Uh, denkt u dat meneer Digby ons kan helpen, meneer Farnham? Ik denk dat Digby dood is. Wat? Ja, er zijn vijf bestuursleden. Van drie weten we al dat ze dood zijn. En de vader van Jane Driscoll is zo goed als zeker dood. Waarom denkt u dat? Ze hebben geprobeerd Driscoll in zijn eigen huis om zeep te brengen. Heel handig. Fictieve inbraak. Heer des Huizes stuurt inbrekers... Ze slaan hem de schedel in en gooien hem van de trap. Maar ze vergisten zich. Ja. Billy Garwood was op die van pad. Van binnen met de sleutel en zij dachten dat het Driscoll was. Ze doodden de verkeerde man. Toen ze hun vergissing bemerkte, ontvoerden ze hem uit het ziekenhuis. Hebben ze hem ontvoerd? Ze ensaneerden een afleidingsmanoeuvre. Dronken lui lopen hawaaiig over de gang. En dan sleepen ze hem in een auto. Arthur Ferris zei dat hij hem gezien had en we geloofden hem niet. Ja, hij zei een, uh, een grijze auto, zoals de auto die jou bijna heeft overreden. Dezelfde auto, daar ben ik zeker van. Ja. In ieder geval, als mijn theorie juist blijkt te zijn... ...verpest meneer Dickby ook de zondag van onze patoloog. Nou, oh. oh, dat is er ook niet door. Ja? We komen voor uw man. Mogen we even binnenkomen? Ja, ja, natuurlijk. Hij is boven. Eerste deur rechts. Dank u. Dank u wel. Het gaat erop lijken, inspecteur. Dat uw theorie niet klopt. U komt wel eens gelijk hebben. Meneer Digby, het o, grote goedheid zeg. Farnham's theorie klopte wel. Op het bed stond een open doodskist. Daarin, keurig aangekleed, het lichaam van een man. Uh, Digby? Ja, wie anders? Maak je eens verdienstelijke rechercheur en ga naar mevrouw Digby. Probeer ergens zo ver te krijgen dat ze je vertelt wat er gebeurd is. En houd haar aan de praat totdat de inspecteur en ik daar beneden komen. Goed, meneer van. Thee heet genoeg, meneer uh, Nuttel. Mm. Heerlijk. Dank u wel, heerlijk. Hij hield zo van een dampende kop thee. Het kopje waar u uit drinkt. Dat was van hem. Oh. Echt waar. U zei dat het vrijdagavond is gebeurd. Ja. Zijn hart was al een tijdje niet in orde. Hij was onder doktersbehandeling. Maar dit hadden we toch niet verwacht. Hartinfarct. Ja, hij had met een paar vrienden hier vlak in de buurt wat gedronken. Even na middernacht ging hij weg en zakte midden op straat in elkaar. Dank u. Wilt u ook een kopje thee, meneer? Nee, nee, dank u, mevrouw Digby. We hebben afscheid van uw man genomen en nu moeten we echt weg. Mevrouw Digby vertelde net dat haar man aan een hartinfarct overleden is. Hij is op straat in elkaar gezakt. Gelukkig zag een automobilist dat en hij heeft hem thuisgebracht. Die meneer zei dat hij over erge pijn in zijn borst klaagde... Maar hij was al dood toen we hem uit de auto probeerden te krijgen. Die man, die vond het zo erg. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hebt u de dokter gebeld? Ja, natuurlijk. Hij heeft alleen maar even gekeken. Hartstilstand, zei hij. Mijn man was hartpatiënt, weet u. Kende u de automobilist? Nee, maar het was een keurig heer. Het is u zeker niet opgevallen wat voor kleur zijn auto had. Hè? Grijs, mooi lichtgrijs. Maar meneer Farnum, zijn eigen dokter zei dat het een hartinfarct was. Waarom zou die man het niet bij het goede eind hebben? Omdat wij, terwijl jij thee dronk met de weduwe, de overledene nauwkeurig onderzocht hebben. Er zat een piepklein gaatje in zijn rechterarm, duidelijk veroorzaakt door een injectie als u me van tevoren had gezegd wat u van plan was geweest, meneer Farnum... Maar zit de kamer gegaan, hoor. Ja, ik ben er misselijk van. Ik heb alleen maar zo'n kolbeer uitgetrokken en de mal van zijn overhoud opgerold. Ja. Heeft u nog nooit een dode gefouilleerd? Jawel, maar niet opgebaard. Ik ben er onpasselijk van. Maar goed, uh, wilt u een autopsie? Nee, met deze doodsoorzaak ben ik heel tevreden. Oh? Hij is vermoord. Net als alle anderen. Naar het computercentrum, rechercheur. Sure? Nou, u zitten hier. Dank u, u dacht er, dacht. In dacht wel. Kijk dan eens eventjes naar die lawine op mijn bureau. Papieren, papieren en ja. nog eens papieren. En dan durven ze nog te zeggen dat computers ons geld besparen. Dat momentje. Wilt u meneer Kendrick voor me opzoeken? Ik ben in mijn kantoor. Ik heb liever niet dat u rookt, rechercheur. Oh, neem niet kwalijk. Hoe ver zijn we? We hebben één foto. Vier mensen. Ja. De man die de foto nam is dood. Het hele vrolijk lachende groepje is dood. Dan stel ik mezelf toch de vraag... Waarom? Ja, volgens mij heeft het niets te maken met het bezoek dat ze aan het eiland hebben gebracht. Waarom niet? Ze zijn er maar een paar uur geweest. En dat was al maanden geleden. Hmm. Ja. ja. Wat zouden die militairen op dat eiland te zoeken hebben? Nou, uh, Jane dacht dat ze weer berichten voor de lange termijn maakte... Op 10 kilometer voor onze westkust? Mm -hmm. Wel nee. Maar onze meneer Kendrick kan er wel achter komen wat ze daar uitvoeren. Wie is meneer Kendrick? Onze informatica-expert. Ah. Ik zal hem informatie uit de computer laten halen over die militaire ophesten. In onze geheugenbanken liggen de opstellingen en de functies van alle legeronderdelen in de hele wereld opgeslagen. Interessant. U bent gescheiden, is het niet, inspecteur? Uh, ja, inderdaad, ja. u. zit in de computer. Oh. En ik ook. Grote broer kijkt naar ons allemaal. Ja, huiveringwekkend, vindt u niet? Ah, dat zal Kendrick zijn. Binnen. U heeft me laten roepen, meneer Farnham? Ja. Ten westen van Melford ligt een kilometer of tien uit de kust een rotsachtig eiland. Heston heet het. Ik had graag informatie over een legeronderdeel dat daar ligt. We gaan alle drie even mee, hè? Ik weet zeker dat deze heren het zeer interessant zullen vinden. Wat doet u nou, meneer Farnum? Tikt zijn code nummeren. De computer geeft zijn geheime niet aan Jan en Allemant prijs. Wel aan die rust vrijdagavond. U hebt een aangeboren gave om iemand diep te kwetsen, inspecteur. Het eiland Hesten, zei u? Ja, Eiland Hesten. Eigenaar, ministerie van Defensie. Verhuurd aan de Melfort Stichting. Sectie SY32. Officier en vier sinds 23 juli gestationeerd op Hesten. Meteorologisch onderzoek. Wat voor soort meteorologisch onderzoek? Geen informatie meer. Dat is gek. Misschien sta je te laag op de hiërarchische ladder om dit te mogen weten, Kendrick. Ga zo zijn. Laat mij eens even. Aha. Misschien wilt u buiten even wachten. Vlug graag. Oh. Ja, wat is dit allemaal, meneer Kendrick? Oh, meneer Farnum heeft toegang tot zeer geheime informatie. De computer zei dat deze informatie alleen voor zijn ogen bestemd was. Bent u klaar? Ja, log jij even uit. Doe ik, meneer Farnum. En, meneer Farnum, wat bent u aan de wet gekomen? Hoe interessante dingen. Die militairen zijn daar aan het werk met een zeer nieuw en zeer verfijnd waarschuwingssysteem. Strikt geheim. Dat meteorologische gedoe was een dekmantel. De Russen zouden hun vingers aflikken als ze dit in handen konden krijgen. Ja, maar moesten ze daarvoor het bestuur van de Melford-stichting vermoorden? De stichting zal een nieuw bestuur moeten benoemen. Waarschijnlijk hopen de Russen daar een van hun agenten in te sluizen. Iemand die al jaren in Melford woont. Ja, maar dan was één bestuurslid toch genoeg geweest. Heel juist, rechercheur. Maar stel u zich het volgende eens voor. Niet één spion, maar vijf. Allemaal benoemd in het nieuwe bestuur... Er zijn maar vijf soldaten op het eiland. Vijf gewapende Russen zouden hen makkelijk kunnen overmeesteren... en de instrumenten die ze willen hebben, gewoon meenemen. Uh, vind ik wat vrijgezocht. Ja. Maar dat klopt met de feiten. Ja. Ze hebben bewezen alles op alles te zetten... om achter de geheimen van ons nieuwe systeem te komen. Ik ga naar het eiland. Wanneer? Vandaag. Ik kan een helikopter charteren of een vliegtuig. Morgen ben ik weer terug. Ik wist niet wat voor gemeen spelletje Farnam speelde. En ik wilde het niet weten ook... Gelukkig waren we de rest van de dag van zijn gezelschap verlost. Terug op het bureau hoorde ik van brigadier Plammer... dat het bloed op het jasje van Arthur Ferris niet van Arthur was. De dokter had hem vanwege het gat in zijn voorhoofd in het ziekenhuis laten opnemen. Nou, volgens de portier moet je op deze kamer liggen, is dus wat u? Uh, ja, ja, ja, hier is het. Hallo, Arthur. Dag, inspecteur. Arthur. Arthur, dat bloed op je jas, dat was niet van jou? Weet ik. Het is van de man die ik vermoord heb. Welke man? Weet ik niets. Waar heb je hem vermoord? Dat, dat kan ik me niet herinneren. Ik, ik, ik vermoord iemand en dan alsof er een gordijn valt. Dan weet ik niks meer. Ah. Ik moet opgenomen worden. Het is alleen maar een geheugenstoornis, Arthur. Dat komt omdat er iets op je hersens drukt. De chirurg kan het ongemak uh, zo verhelpen. Tenminste, dat nee. heeft hij mij gezegd. Oh. Ja. Oh. Ze zagen een klein stukje uit je schedel. Huh? De spanning nee. verdwijnt. En het geheugen komt terug. Huh? Nee. Haal jij de chirurg even? Hey. Nou, inspecteur, die is niet in staat om te opereren. Die is stomlazer. Nee. Zijn handen beeft als een juffel. Hij maar... kan toch nog wel een nou zaag ja, vasthouden. Wacht even. Wacht even. wacht even. Ik geloof dat mijn geheugen weer een beetje terugkomt. Ah, mooi zo mooi. Nou, vertel op. Gisteravond ging ik naar de plek waar ik altijd heen ga als ik de hele zo wil vergeten. Ja. Mijn eigen, eigen plekje. Maar daar was die man. En waar is de, dat eigen plekje? Je gaat langs de spoordijk even voorbij het oude wijkgebouw. Bij de spoortunnel? Ja, ja, ja, precies. Dan ga je door de spoortunnel en dan staat daar langs de spoordijk een barak. Oh. Daar bergen die lui voor de spoorwegen hun gereedschap in op. Ja, ja. Uh, <laughs> bijna niemand weet van dat ding. Maar ik wel. Ik wilde daar gaan slapen. Ah, dus jij hebt ingebroken? Nee, nee, zeker niet. Ik heb het slot keurig, netjes, met mijn zakmes opengemaakt. Met een zakmes, Arthur? Ja. Jij had geen zakmes bij je toen de patrouillewagen je oppikte. We weet ik. Mijn zakmes zit in zijn lichaam, inspecteur. I in, in zijn hart. Hm. Ik heb hem vermoord. Deze keer vertel ik geen sprookje. Ja. Ik heb hem vermoord. Maar waar was die man? In die barak? Nee, Huh? Buiten. Ik lag te slapen en midden in de nacht werd ik wakker van een geluid. Een soort gejammer. Ik kreeg een kippenvel. Nou, en, en wat heb je toen gedaan? Ik ging er als een haas vandoor. In de tunnel was het donker En ik hoorde een soort geheig. Alsof er een beest lag klaar om zijn prooi te bespringen. Ik deed mijn zakmes open en hield dat in mijn hand. En toen werd ik bij mijn been gepakt. Ik, ik viel. met mijn, mijn kop knalde op, op de rails. Ik, ik, ik, ik hoorde het kraken. En toen was ik bewusteloos. <tie> Geen idee hoe lang ik daar heb gelegen. Ja. Toen ik bijkwam, werd het al donker. Ik deed mijn aansteker aan. En toen zag ik hem. Hij lag naast de rails. Ik heb nog nooit zoveel bloed gezien. Maar, maar, maar het, het was een ongeluk, inspecteur. Ja, ja, ja. Hij besprong me en ik, ik viel bovenop hem met mijn mes open in mijn handen. Ja. En, en wat deed je toen? Oh, ik, ik was doodsbang. Ik dacht alleen maar wegwezen. Ik strompelde de straat op en daar werd ik door de politie opgepikt. <lacht> meer, meer, meer, meer weet ik echt niet. Oh, mijn hoofd barst bijna. Ja, de zuster geeft je straks wel iets. Maar die, die, die man in die tunnel, ja, hoe, hoe zag die eruit? Geen idee. Ik, ik heb hem nauwelijks te zien. Hij, hij had iets om zijn hoofd. Wat? Verband, denk ik. Driscoll leefde dus nog, maar kennelijk was dat niet de bedoeling geweest. Het opengeknipte zakmes van Arthur Ferris hadden we ongeveer een halve meter van het lichaam gevonden. Een verroest kindermesje. Er zat geen bloed op. Driscoll moest daar al behoorlijk lang gelegen hebben voordat Arthur, al struikelend, bovenop hem viel. In het ziekenhuis vertelde de dokter dat Driscoll volgens hem aangereden moest zijn door een auto met hoge snelheid... en daarna zwaar gewond de spoordijk was afgerold. Om niet dood te vriezen moest hij met zijn laatste krachten de tunnel zijn ingekopen... Wat zegt, hij? wat zegt hij? Hij vraagt naar zijn dochter. Jee. Nou, Ik heb Johan gestuurd om hem erop te halen. Ze zullen zoveel hier zijn. Ja? Is een van u inspecteur Kater? Ja. U wordt omgeroepen, er is uh, telefoon voor u. Dank u wel. Zo, meneer Drisco. Wat gaat u doen? Wij gaan hem wat bloed afnemen. Hm. Ik dacht dat hij al niet zoveel over had. Nee, dat heeft hij ook niet. Hij heeft een flinke bloedtransfusie nodig. Maar ja, dan moeten we wel eens weten welke bloedgroep hij heeft. Hè. Ja, ga er hier. Met uh, brigadier Plummer, inspecteur. Ja. Is uh, Agat Jordan bij u? Jordan? Op het ogenblik niet. Die haalt uh, Jane Driscoll op. zou ik hem misschien uh, hier terug kunnen krijgen, inspecteur. Ik kan het niet bijbinnen hoor. Ik uh, zit hier helemaal alleen. Zodra hij terug is, stuur ik hem naar je toe, Plummer. Zodra ik de deur van Driscoll's kamer in het ziekenhuis opendeed, wist ik dat er iets niet in orde was. Het was er doodstil. De apparaten werkten niet meer en een zuster was bezig allerlei slangen los te koppelen. Daarna trok ze het laken over het gezicht van George Driscoll. Ja, je was net weg toen het gebeurde. Het leek wel een attack. Ik heb onmiddellijk de dokter en de zuster geroepen, maar het was te laat. Ik sloeg het laken terug en keek voor de laatste keer naar de arme oude man... die hij zoveel had moeten meemaken. Op zijn arm zag ik op de plaats waar de laborant hem geprikt had... een klein druppeltje bloed. Op het moment dat ik me begon te realiseren dat dat verdacht was... kwam Jane Driscoll de kamer binnen. Ze wist nog van niets. Ik vergat het druppeltje bloed onmiddellijk... en verliet snel en ongezien de kamer door de andere deur. Ik voelde me niet in staat haar het slechte nieuws te vertellen... Gaat dit over aan iemand anders? Oh. Hallo, met Carter. Beregadeer Plummer, inspecteur. Ja. Alles goed met u? Nou ja, ik probeer een beetje slaap in te halen. Ik kan me niet permitteren om vanavond bij het eten in slaap te vallen. Mijn vrouw had er ook een enorme rekel aan. Nou, hoe laat is het? Even voor vijf. Oh boy, dan heb ik nog uh, twee uur de tijd. Hè. Uh, waarom bel je eigenlijk? U had gezegd dat uw agent Jordan naar het bureau zou sturen. Maar ik heb hem nog steeds niet gezien. Oh, ik heb ook helemaal niet meer aan Jordan gedacht. Uh, Jane Driscoll kwam alleen binnen in het ziekenhuis... dus ik nam aan dat Jordan meteen naar het bureau was gegaan. Nou, mooi niet. Dat is al bijna drie uur geleden. En, en heb je zijn wagen opgeroepen? Ja, geen antwoord. Ik begin me ongerust te maken. Nou, Jane Driscoll moet hem voor het laatst hebben gezien. Nuttel heeft hem mee naar zijn huis genomen. Uh, ik ga er wel even heen. Misschien weet zij iets. Ja. Nee, ik weet van niets. Jordan vertelde dat mijn vader gevonden was en in het ziekenhuis lag. Hmm. Ik zei dat ik met mijn eigen auto zou gaan en hij reed weg. En heeft u ook gezegd uh, waar hij naartoe zou gaan? Nee, maar ik had het idee dat hij ook naar het ziekenhuis ging. Uh, Natel, bel het bureau even. Misschien hebben ze daar nu meer nieuws. Oké, okay, inspecteur. Goed Hoe voelt u zich? Lam geslagen. Ik kan het nog niet echt geloven. Nee. Wat gaat u nu doen? Ik moet morgen terug naar het eiland. Zo vlug al? Ja, dat hadden we afgesproken. Sandy komt morgen hierheen voor de begrafenis van de oude dominee. Ze waren heel goede vrienden. En ik ga samen met hem terug. Komt u weer over voor de begrafenis van uw vader? Nee, mijn vader wilde niet begraven worden. Hij heeft zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld... Toen mijn moeder overleden was, dacht hij dat het... Doe maar. Heu hm? is eens flink uit als het beste. Ach. Ze hebben, het, Jordan. Wagen 3 heeft hem gevonden. Waar? In zijn auto. Stond geparkeerd in de buurt van Hadley Road. Schot door zijn hoofd. Dood.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 Kendrick, John van Eert. En Arthur Ferris, Cor Witsche. Technische realisatie, Léon Dubois en Tom Prudon. De regie had, Hero Muller.